Wij beginnen de zogerles 102. We hebben nog twee regeltjes links uh, in de linker kolom. Onderaan 35 nog twee regeltjes te gaan en dan gaan we over naar de pagina 31. En nu pagina 30, het, de linker kolom, de regel 35. We waren begonnen. De Oot het, Nee, de Oot Kaf. Neem ik wel. Ik. Kaf is twintig. En daar had je ons een vers genoemd. Een vers geciteerd. Uh, dat Hashem kent. Als zijn in legeres Alles kent die bijnaam. En wat bijnaam is. Naam hebben we geleerd dat het gokma is. En, met, en dan met getal. Mis, Mispaar is getal. Is is, is get, Als er sprake is van getal. Dan is het gokma. Uh, het niveau van de gokma. Met de chassadin. De volmaakte en zonder getal, dat is alleen maar uh, nog uh, uh, vak de gadlut of de zestiende van de gadlut. Ja, zoals we... 35. Bijuur het dus. hoe kanal bij die boer זה סן דרתך. שהשלמות הגדולה של המוכן, שהוא סוד שמה דפולחן לפחינה, אין דרתך למד, א'לף, דרך תרקולום, אין הסולם, דרך תרקולום, דרך תרקולום, שורה we gaat al babet. Dargoteha kechada. De heinu. Hen. Al dargat. Dri. Shitin ribo. Shiba. Punt. Eigenlijk moet dit ook in komma staan, maar hij heeft een punt uh, we keren terug naar de pagina 30 35, regel 35. Bij uradvarim de uitleg van woorden, hoe, kanal dat is zoals boven gezegd werd bij de boerasamoch in de belendende uitspraak 36. moed hakdola dat de grote volmaaktheid. Shelamokhin van de Mokhin. sot Shmai Elohim. Dat, dat is het geheim van de naam elokim, Ja, dat weten we. Dat het als uh, de naam elokim, Dat weten we. En de volgende pagina. Lamet 1131. De rechter kolom. De eerste regel. Shura ala neshamot vaat ol rust, of berust, op de zielen, en, voortbrengseling van haar, dus van haar van de malgoed. Twee, bebed, dargoteha kegade, in twee haar, traptreden, als een, dus die twee, die vormen een, de eerste, op, door de eerste opsteking en de tweede opsteking kreeg ze dan, die twee, en die zijn structureel met elkaar verbonden. De Hainu dat wil zeggen, hen, daar gaat, drie schieten so ribosheba, zowel, zowel, so dus uh, rust, zij rusten op. Wat well, betekent rusten op? Wat binnen is, wat hoger is, is onder. Ja, bedoel, geestelijk betekent onder, niet de onder eigenlijk hoger. Maar alles, wat, alles hoe wij dat zien. Soms, de Torah zegt, natuurlijk wat hoger is, dus hoger, en wat innerlijker is, ja. Maar in de zin, zoals het hier is bijvoorbeeld, dan is het, wat de, het fundament is, voor, een, voor iets, iets, iets anders, dat is onder, ja. Dus, in verschillende, van verschillende perspectieven. De, dan de maalgoed is, als het ware, is de het fundament en daar, daarboven is het gebouw, ja? maar eigenlijk is het van boven, het licht komt dan van boven naar beneden. Dus hij zegt zo, dat de heino hen al dargat schieten Rebosheba, dat wil zeggen, zowel, eigenlijk is het zo dat hij bedoelt, shura al, rust op. Dat is wat hij bedoelt. Een werkwoord rusten. Hij regeert zo'n... Een, een, een voorzetsel, al. Moet gebruikt met al. Op. Dus... die twee traptreden die rusten... op de zielen... en op de voortbrengselen van de malgoed. Hij zegt. De heinu... Twee, twee, de regel 2, na de komma. De nu dat wil zeggen... hen al dargat, in de zowel so op de traptreden van Schittinri van zestigmaal tien van haar, dus dat Godloed de volledige de volmaakte de macht die opsteigt naar de Abouima, de na de tweede opstijging. Wij gaan als uit daar gaat Kajalin, vier de letlon Hushbana al-stehen shura Hashem. Dus zij zowel aan die 60 maal 10.000, als we hens als al, al dargat kol Kajalin, als op de traptrede van allen, bienen, alle Kajalin, äh, alle hemelkrachten, hemels, hemelscharen, zoals we dat noemden, vier, de ledlongoersbanen die geen uh, getal kennen, en we weten dat geen getal wat het is, dat is dan nog niet de volmaakte toestand, ja, dat is dan nog uh, alles wat komt alleen maar door één opsteking van de maalgoed, de, beter te zeggen, de mogen die Nukwa krijgt, uh, in Jirsud, wanneer zij opsteekt naar Jirsud en die zij doorgeeft naar de lacheren, die lacheren onder haar noemen we dan zielen, zie je de zielen en de voortbrengselen of allerlei, we zeggen het, engelen, serafiem, et engelen, etc., etc. Of vaniem, of of etc. Allerlei krachten die. Onder haar zijn, die dan verkrijgen dat, die krijgen dan die mogen van een mispaar, die geen getal hebben. Zo, so dat is de taal van de zoger. Eh, Vijf. Five... Shaalze Romeza Katuva, Lichlal, Bashem, Lichalel, Bashem, Yekara. Shaalze dat daarover. Roman zingt speelt daarop zingt het vers lekulam zo neem ik wel ik lekulama bashe mikra, allen noemt hij bij naam zes weze shomer mi lo Oliet Vehule. Kivan de barra Eile zeifen Vehule Behaila de Schma. Behaila de Da a pig Acht. Ki nibaer lael basamuh, Birkat Hazera, Tluja, Neichen, Legamre, Bashem Ma, Shehi, Fhinat, Delet, Legon. Huzbanatin, Zes. We Meren dat is wat hij zegt. Mi, dus nam mi, lo olit, doet geen. Voortbrengselen. Of zeggen dat. Doet. Geen. Nakomelingen, als het ware. Brengt. Geen. Ge uh, doet geen. Of zeggen het. Geboorte. Laat niet. Geboren worden, of zo. Brengt geen geboorte. Dus kan niet. Voortbre voortbrengen. Als het ware. En hij bedoelt hier natuurlijk. De mie In. In deze les, soms zegt hij mi, waar hij bedoelt dan de mi van de eerste keer mi, wat we hebben geleerd, dat het een yersut is. je je nog? Jirstut, dat het ja. En anders bedoelde hij dan, uh, in de vorige les hadden we geleerd dat mi is de tweede trade dus de, de trade van Abou maar het is, uh, het is, hey, het is, uh, zo doet hij dat om ons een beetje ook uh, werk te geven. We zeggen maar, mi loolit mi doet geen, brengt geen, voor uh, nakomelingen, kan niet geboren laten, geboren laten worden, we goeden. Kiwaan de bara eile, aangezien hij schiep eile, dus die eile, die de binaziran bin en die dan opstegen, naar de hogere trap treden, zeven, we goelen, enzovoort. We de apiklon beslimo, door de kracht van deze naam, Beheila door de kracht, de schmada van deze naam, dus van de naam bedoelde hij, de naam Elokim. Ja. Abiklon beslimo, bracht hij hen, dus al die, die, wat ze wat hij zegt, dan neshamot, zielen, en wittoldood, en voortbrengselen, hemelschar, etc. Bracht hij hen, beslimo, bracht hij bracht zij hen uit uh, in volmaaktheid? duidelijk, dus maar goed, die steekt op naar de aboehima, en dan heeft zij dan een chassadim, een gworot, en kan zij dan uh, door de middelste lijn kan ze alles geven dan, al die dezelfde twee traptreden die zij nu heeft, kan zij doorgeven aan die lageren. Duidelijk. Want in de, eerste, ja, in de eerste toestand, wanneer zij opsteigt, de malchut steigt op, alleen maar naar Yirsut. Dan, wat, wat gebeurt er dan? Niet zo, niemand ontvangt dan. Dan krijgt zij chogma natuurlijk. Ja. Via de linkerlijn krijgt zij chogma. Maar die chogma is niet te gebruiken. Waarom? Die is net als ijs. Die kan, niet kan, niet, kan je niet doorgeven, kan ze niet doorgeven naar beneden. Maar wel, let op. Maar de, de lagere, wat, wat ontvangen dan de lagere dan? Iedereen begrijpt de vraag? Kijk, als de... Mal, als, hè? Kan niet. Kijk, dus als nieuw. kijk, als de nieuw. zeeranpien en Nukwa, Ja, we zeggen alleen noekwa. Natuurlijk, zeeranpien loopt mee. Kan niet. Dus als nieuw. de zon, die stegen op naar hier. Zo, dus één opstijging. Nou, wie is dan de doorgever naar beneden? Dat is natuurlijk de Malchut. Chogma heeft Malchut. En yeah, ja, als nu Malchut, Mal, uh, Malchut in Ziran staat, nu in de Yersut. Hij yeah? staat bij, hij bekleedt Yisrael Saba en zij bekleedt bekleed de Twuna. Zij heeft nu. Gogma ontvangt, maar geen Gogma. En aan de rechterkant hebben we zeer een pin die alleen Gogma heeft, maar geen Gogma. Ja? Dan, wat gaat het nu naar beneden? Dus via de de middelste lijn is er dan niet. Ja? Wat, maar wat, ontfangt, ontfangt dan, wat wordt ontvangen beneden? Gogma euh, niet. Want de kan niet, want de hogema aan de linkerkant ja, is chassadim van de Zeer en Het woord chassadim is geen beperking, vrij duidelijk. Dat wij, dat wij ook zien, begrijpen, dat het niet stopzetten. Dan chassadim ontvangt, dan de lagere. En dat is dan het minimum, als het, als het waar is het, het minimum bestaan wordt, daarmee natuurlijk gewaarborgd. Duidelijk. Dus eh, daarmee zien wij dat er eh, nooit gebrek kan zijn hier op aarde ook. Omdat de aarde is net is ook net een gevolg. En, en gevolg van dezelfde de wetten van het heelal. Hier kan nooit gebrek zal komen. Nooit. Wat, ook, wat men ook zegt. En wat men ook bere welke berekeningen men ook, men ook maakt. Over twintig jaar, dertig jaar. Dat allemaal dat aard. Antarctica. Antarctide. Antarctica, Antarctica. Huh? Antarctica. Antarctica die, die gaat dan, uh, uh, gaat dan uh, het smelten, et cetera, en allerlei, allerlei allende wat zij allemaal zeggen, is geweldig, maar het zal niet opgaan, want zij kan altijd kijken vanuit, vanuit hun perspectief wat nieuw is, in elke generatie, en ze kunnen niet zien wat het wordt zal later zijn. Waarom is het niet? Het is altijd beperkt aan de, aan de tijd, aan de tijd gebonden. Ze kunnen misschien 30 jaar, 20 jaar ja, misschien voorspellen iets, maar ook dan nauwelijks iets. Serieus natuurlijk. Maar dat is wat aan hen gegeven wordt aan de hand van die empirische dingen die zij hebben, et Maar uh, er komt een nieuwe generatie die zal absoluut andere inzichten hebben. Waarbij die nieuwe generatie, of na twee generaties, komen dan een nieuwe generaties. ...die absoluut kijken naar die drie generaties... ...die die voorspellingen deden als naar een oermens, uh, <laughs> eigenlijk Over twee, drie generaties zullen ze... heel andere techniek zijn. Die, die computers die wij nu hebben... ...zullen het een lachertje zijn. Eindelijk. <sl dialog»>. De uh, mens is helemaal geëlektroniseerd, ge zal zijn. Uh, alles zal ze dragen, alles bij zichzelf. Dus uh, heel andere technieken die, die wij nu kennen. Natuurlijk kan men dat in de fanta fantasie, in de science, science fiction, kan men dat natuurlijk iets begrijpen, maar het is altijd zo, so, wat we zien het ook hier, dat altijd, het minimum, altijd is gewaarborgd aan de lagere Dus de katnoot, toestand van de katnoot, de chassadien, altijd is gegeven voor altijd. Dat is ook gezegd. Na de, de watervloed. Yeah? Toen had hij ook gezegd de schepper, ik zal niet meer de mens in de aarde zo naar de knoppen doen. Het is niet meer, dus ik zal wel, wel het minimum altijd is gegarandeerd. Dus dat is wat we zien ook, dus dat is wat hij zegt. 8. Ki niet baerla elba want het is uitgelegd boven, in, in de belendende, belendend, letterlijk proberen. Besamuch, in belendend, uh, in belendende uitbrak, kan je zeggen. Shebirkata zera, tluya negen, legam re bashem, ma, ik heb ik nog niet gelezen, ja? Shehiv, hinat, delet, Legon, hujbana, punt. Het it is in de het uitgelegd, Shebir Katazera, dat het zegenen van de zegening van het zaad, tot het luja negen legamre, is, is, is, is, is helemaal, uh, hangt helemaal af van de naam Ma, of gebonden aan de naam Ma. Dus van de Malgoed die stijgt op naar de Jirsut, ja, dus niet volmaakte toestand. En dat is dan Zera, dus dat, uh, daarom is ook Abraham kreeg ook in deze toestand, hij was ook in Ma, toen hij kreeg ook uh, de belofte van Hashem, dat hij zei tegen hem, jij zal, zal ontvangen de, Jij ja, ja, zou nakomelingen hebben, et cetera. En hij was nog in het toestand van Avram. Ab, ja, Avram, hij was nog niet, bes, niet, niet, niet, ges, niet uh, besneden. Betekent dat hij kon nog zichzelf nog niet uitwerken tot Jezod. Dus daarom had hij alleen maar katnoot gekregen. Hij zei tegen hem, uh, ja, dat zal ik jou geven, dit land zal ik geven, en dan geef ik, zal ik je ook geven, Je nakomelingen, Dat betekent, dat is dan de zegening van de na, na, na, nakomelingen, ja? dat heeft hij, dat heeft dus ontvangen, maar dat was nog een, een kleine toestand, en wat staat het geschreven, in de in Torah, en wat deed Abraham, en hij viel neer, voor Hashem, ja? hij viel neer, voor Hashem, en dat is ook vallen, neervallen, dat is ook een Betekent van de lagere toestand, kleine toestand, katnut. Want hij kon niet staan voor de Schina als onbesneden. Betekent onbesneden betekend dat hij nog niet via de jesot kon de schepper zien. Ja? Dat moeten we moeten het zo zien. Het is heel, het is natuurlijk mensen waren het, zoals Abraham, Jacob, etc. Natuurlijk waren er mensen. Maar het is ook de bevatting. Zij bevat bijvoorbeeld Abraham, die bevatte. HaShem, op een hele, hele andere naam, niet als Hawaia. Hawaia was voor het eerst, uh, uh, onthulde zich voor het eerst aan Moshe. eigenlijk, En zij hadden dat niet aan, hij had op een andere manier dat gezien. Dus hij manifesteerde zich aan, aan, aan Abraham, aan Abraham, te, op niet in de hoedanigheid van, van zoals Hawaia, zoals hij was en hij ja, He, hij zag hem als uh, uh, shakai dus de, de man die, de, de, de, de machtige god die almachtige god waar hij ook zocht altijd de bergen ja. hij dacht omhoog te gaan het ja, is het licht Dat was zijn, zijn, zijn naar zijn natuur naar zijn kilim zag hij dan hem op die manier en ook iets zag ik ook niet uh, Hashem zegt niet uh, als Hawaïa, als de Yudke Wafke. ook de, heilig. Dus dan, dat is ook wat hij ook hier zegt, dat het, dat de zegening van het zaad, dus nakomelingen, dat is dan, uh, hangt allemaal, helemaal af van de, of samen met de naam Ma. Dus goed, die staat in de hier, hier, delet hier, hier, hier, hier, hier, hier, is. hier, hier, hier, hier, geen hier, geen is hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hoewel wanneer de hier, hier, de hier, ja, naar de Tfuna, zij ontvangt wel Gochma. Maar het is, het is niet ontvangen van Gochma, als zij niet ervaart dat, dan is het niets. Dus, oh, in de toestand, wanneer de, nog een keer, wanneer de toestand, wanneer de zon steken op naar de, alleen naar Jirsut, ja, dan zij de Nukwa ontvangt van de Tfuna, ja, de Tfuna ontvangt van links van de Gochma, en zij ook ontvangt Chogma die Nukwa. Maar die is dan als ijs. Hij kan hem niet naar beneden trekken. Chogma kan je niet dan naar beneden trekken zonder chassadim. Dat kan je druppelen. En aan de linkerkant hebben we dan Ziran uh, En Zeranpin heeft alleen wat, maar chassadim. Ja? Wat gaat het nou daarom hebben we ook gelezen, twee lessen daarvoor of zo. Dat, Israël beneden, wanneer de äh, Nukwa die steekt op naar het woord Ma, naar Yersoud, dan de Israël beneden ontvangen van, en Hasadim van Ziran Ja, dat ontvangen ze van hem, maar van links ontvangen ze niet. Ja, alleen van rechts ontvangen ze, maar van links niet. Dus Hochman niet. En na de tweede keer, wanneer de Nukwa die steegt op naar de Abou Yima, dan wel. Want dan ontvangen ze, wie solltet, dan ze uh, van Abou Yima, ontvangen ze wat Abou Yima is, chassadim, ja of niet? Abou Yima is dan chassadim, dunne chassadim, ja, we hebben geleerd, herinner je nog. Dat is gar van chassadim. En zij ontvangen dan die chassadim, de Nukwa, ontvangt die chassadim van en zij heeft al in, de, in haar eerste toestand, toen zij in de, in de Jirsut stond, had zij al chuchma. Dus met andere woorden, de Nukwa die heeft, als de Nukwa steegt op naar Jirsut, dan heeft zij Chochma in haar Kelim de Kabbalah. Ja? In haar Kelim van, van, van uh, Bina zeer en Malchut. Maar in haar kilim, uh, ketterchokma, geen chassadim. En die ontvangt zij dan, wanneer zij steigt op naar Abouim, ja? dan ontvangt zij de chassadim. En de chassadim die komen daar in haar, wauw, ook haar in haar kilim eerst. Ketterchokma, en daar komt dan chassadim. Ja? En de chassadim gaan dan ook uh, die naar die chokma, chokma verlichten in haar. En dan. Op die manier kan ze wel uh, uh, ontvangen. Uh, Tien nadert. Waarop je roeit, hoe je haar de mispar. Hem herat hochma. Waarop je en de en En dat betekent, en de, de uitleg is. Ki ha de mispaar, dat de moog van het getal. Wat betekent, moog van het getal. is licht wat uh, van het getal. Hem, ha raad dat is het schijnen van hoogmaat, dat weten we. Elf. Shehizot Hashem HaShalem. We Wechol twaalf beginnende hen betachlit ha shlemut elf ha shem dat is het geheim van de shem ha-shalem van de volmaakte naam oftewel de naam Elokim five letters ja van Elokim met al het licht die daarin zit later zullen we leren natuurlijk zullen we leren dat de volmaakte naam is Alleen Hawaii. Hier zegt hij dan volmaakte naam ten aanzien van, van dat eerste toestand. Hij is dan wel volmaakt. Maar wel, de volmaakte naam is natuurlijk de Hawaii. Maar de Hawaii heeft ook in zich. Hawaii is altijd ook binnen present de, in de Elohim. Maar Elohim is toch wel erg fijn. Dat is wat ik wil nu vertellen. Dus natuurlijk is alleen maar één naam, één ja, licht. Nee, het kan niet twee namen, drie, tien namen zijn. Alles wordt ge, gemeten vanuit het perspectief van de lager. Maar wat is toch het verschil tussen Hawaï en de hele King? Hawaï is een absoluut volmaakte naam in zichzelf zoals het hij was, hij is en hij zal zijn, ongeacht of wat de mens... Of niet, de mens, mens kan, kan hem ervaren, of niet, dat is, is... Maar Elohim is in die zin is volmaakt, maar niet zoals Hawaii. Elohim is toch wel de naam van de Dinim. En daarom hier hebben wij spreken we, we nu. Ja, spreken alleen van Dinim, ja of niet? Maar hoe die krijgt dan de naam Elohim, ja, bij haar opstegen naar Jishsud en naar de... En naar de Abouima, ja? Waarom is dat zo? Omdat Jezus en Abouima dat zijn, beide van welke sfera zijn ze? Welke sphera zijn allemaal? Jezus zijn en Abouima. Bina natuurlijk. En de Bina is Elohim. Waarom? Bina is Elohim, omdat Bina is de eerste kracht die, die nee had gezegd. Ja? Die had gezegd, nee, ik wil niet ontvangen. Licht, ja of niet? Hoogma gewoon ontving licht. Maar de Bina, als het ware, de bron van de dienim komen van de Bina. En daarom is ook de naam Elohim. Eigenlijk, maar eigenlijk de, na en de naam van, de naam Hawaii is natuurlijk, dat is, de naam Hawaii is, is een. Als we zeggen een, dan is alleen maar de naam van Hawaii. Want Elohim is ook de naam wat ook bijvoorbeeld uh, uh, gemeenschappelijke is. Let op. Het is erg fijn. Wat, wat is. Men, men kent dat absoluut niet. Men, men absoluut niet. Maar dat de naam Elohim. Wordt ook genoemd. Bijvoorbeeld Elohim Achirim, Andere goden. Wordt ook genoemd dat. Ja. Het is een gemeenschappelijke naam. Dus het met dinim te maken heeft. Dus andere goden. Bijvoorbeeld noemt het ook. Elohim Ahirim. Of bijvoorbeeld. Uh, de grote... Bijvoorbeeld de grote uh, rechters hier op aarde, et cetera, ook worden om, over de, genoemd. Worden, als mensen ook. Grote, uh, laten we zeggen, soms, soms zeer grote heersers, maar ook grote rechters, ook worden genoemd Helokin. Ja, het, het is een naam dat wel, omdat dit wel Dien, ja, heeft wel Dien en niets, niets verkeerd is aan Dien. Als men de dien alleen trekt naar, via de linkerlei naar beneden, naar onder de gazet. Daar waar de klipoot zijn en nog lager. Dat is, dat is, dat is dan de zonde. Maar voor de rest is het niets. De hele bedoeling is om, de hele bedoeling, de hele correctie, de hele uh, uh, weg naar de volmachtheid is om die twee namen bij elkaar, euh, die twee namen, aan elkaar, als het ware, euh, zwoeg maken tussen die twee namen. Natuurlijk via de Malchut. Want, de, ma, want dan is het, hoe, hoe gaat het? Malchut, die krijgt dan de naam Elohim, wanneer zij opsteigt, ja of niet? En ze hier is Hawaia. En dan heb, gaan ze dan zwoeg maken met elkaar, zij in de hoedanigheid van Elohim. En hij is in de hoedanigheid van de Hawaia. Dat is, dat maakt dan, dan, en dat is dan, dat maakt dan een speciale naam wat men noemt dan. Dat, zeggen dat om en om, dat eerst de, de naam, eerst de eerste letter van de eerste naam, en dan komt de eerste letter van de tweede naam. Dan komt de kom tweede, tweede, letter van de eerste, van de eerste naam, en, en de tweede letter van de tweede naam. Dus J K waf K, wordt het zo. Dat de naam. Deze naam is hele dat is. Hoe wij dat kunnen uitspreken. Maar hij wordt niet uitgesproken. Dat is ook wat de, de, de, hoog, de hoge priester deed. Maar hij natuurlijk deed qua krachten. Waarbij, dat is de hele kunst. Om die malgoed, wat wij hebben ook twee. Rechts en links. Links is, kunnen we zeggen, dat bij ons is ook Elohim. Moeten we opbouwen tot Elohim. En rechts moeten we opbouwen van hav als Havaij. En dan moeten we die twee kanten, als het ware verbinden met elkaar in Zivuk, samenvloeing tussen Hawaïa en Elohim. En dan is het Yud van Hawaïa, ja, dat is de eerste letter, en van Elohim is dan Alef, ja, dat komt wel later. Maar in ieder geval, dat jullie dat weten. En andere, ja, dat is dan eventjes over die, die twee namen. 11. Nadipunt. Shihisod, Hashem, Hashem, Hashem, dat is het geheim van de volledige, volmaakte naam. Dan oh. noemen we dan natuurlijk de volmaakte naam hier, noemen we de elokim. Ja, waarom? Volmaakte naam in van, als de naam staat alleen in Yeshstud, is niet volmaakt. Ja, waarom? In Yeshstud, wat hebben we in Yeshstud? Aan de rechter, we hebben, twee, we hebben alle kilim, maar aan de rechterkant hebben wij mi, aan de linkerkant hebben wij ele. En dat is, dat is niet, nog niet, licht kan niet, uh, volledig, volledigheid, vijf kilim zijn niet verbonden met elkaar. En daarom ook lichten niet, kunnen in hen, licht van volmaaktheid, kunnen niet komen. Maar wanneer het opsteekt, zijn nog een keer, dat is dan de volmaakte naam van Elohim. die we geholen, twaalf, we gingen tegen hen, betaglieta en al haar uh, eigenschappen, al haar tra, al haar uh, aspecten, ja, vind die maar goed, zijn, in de, zijn dan in de absolute volmaaktheid. Ja, als het goed steekt naar de aboeien, maar klaar, dan heeft ze alles voor elkaar, dan heeft ze en en en en punt we hamochin der dertien mispar abayim Dafka. mishema we hem hem hamochin veertien de chasadim levat kijk wat die zegt ons een beetje lijkt ons dat het, dat het controversieel is, maar het is niet zo. Okay. We mogen de bliem en de mogen van zonder getal. Ja, zonder getal betekent zonder Gogma, ja of niet? Zonder Goggetal 13. Habayim, Dafka, Meshema, die komen juist van de naam Ma. Dus van de naam van Ma betekent dus van de Malchur, die steekt op naar de. Tuna of naar de e e e Israël, Na naar de uh, Isch. Hem ha mochen de chassadim lewa, dat zijn de mochin van de chassadim, alleen maar van de chassadim. Hoe kan dat? We hebben gezegd dat dit dat de noekwa die, die krijgt dan in de, de tuna ze krijgt dan Chochma, of niet? Maar hij bedoelt hier natuurlijk de naam Ma, dat het, de hele en Zirampin en Nukwa. Die stegen op naar de Jirsut. Ja. Dan. Chassadim worden in deze traptreden van uh, Jirsut. Chassadim worden aangetrokken. Uit deze traptreden. Hoewel de Malchut kreeg. In deze, op deze traptreden. Dus op de, na de, op, als gevolg van de eerste opstegen. Kreeg ze alleen maar de Chochma. Ja of niet. Maar de Chochma kan die ze niet gebruiken. Daarom. Chassadim woord aan de rechterkant wordt wel gebruikt. Hassadim is geen verbod aan de van aan goed, Eigenlijk onthoud dat dat wanneer de mal sorry zon steken op naar de ishut, ja, dus de eerste opstegen, Dan is er wel Chassadim. Nee, niet alleen, dus Chassadim, dat is het wel. Gadloutes uh, wordt ook opgemaakt, maar dan is het alleen maar chassadin. Ja, wat betekent dat? Het betekent, er zijn alle spheroten, ja, toch vijf spheroten of tien spheroten, hoe je dat telt, en die zijn gevuld uh, op de manier dat alleen maar zes tienden van licht zit daarin. Eindelijk? Dus tien spheroten, maar zes tienden van licht. Dus ligt alleen maar, euh, licht chassadim. Eindelijk. Dus alleen, dus het licht van het hoofd is er nog niet. Dus echt, echt, dat is, dat is, dat is, dus dat is, is, is dan niet volmaakt. Stap voor stap komt het wel al, alles komen. Vanit ba'er la'el, ba'ma' maar elijahu, le rabbi shimon, vijftien. Shaharat Ahokhma, Eina Mika Bellet, Eina Miku, Ja, Eina Miku Bellet, Bli Zestin Lavush Yakar Dihasadim, Shamiteremse, Afalpi, Zeifentin, Shaotiot, Eile, Alu Lemi. Hier bedoelde dan Jirsut. Zoals wij in het begin waren, toen wij hadden nog gesproken over Mi-bara-ele vis deze van Elia van Rabbi Lazar. Mikul makom lo salik aachtin bismailokim. Ze ze sot mi-bara-ele. Neikent de baranehura de, ba, bara de chassadim, le nehura de chochma. Weit lab, weit labes, da bada, we salik, besma, 21 ila. Uh, en veertien. niet baer, Lael. en boven werd het uitgelegd. Boven bij Mama in de uitspraak of in het artikel wat we hebben geleerd: Eliyahu, van Eliyahu voor bij Rabbi Shimon. Ja, Dat Eliyahu die verscheen aan Rabbi Shimon. Die hebben dus de lied zien, de volmaakte, de, de gadloot het opstegen van de nukwa naar de Ima naar de hogere Ima. Sheharat Achokma. He name dat het schijnen van de hochma wordt niet ontvangen, Blij zeest in lavouche je de chassadim, zonder de dure bekleding van de chassadim. Shemiterem ze dat voordien din afalpion het feit zeefentin. Shautiyot eile alu le mi, dat de letters eile van de Alulemi Alu le mi, op naar de mi van jishsud. Ja? So as so we dat herinneren ons. Mikol makom desalnit emin, lo salik bishma achtin elokim, dat steich niet op in de naam elokim. Steich niet in de naam of elokim. Dus het is dan niet de volmacht, het niet alleen, niet vijf kilim die dan gevuld worden met uh, chassadim en, en darin chochma. We ze, sod mi vara eile, en dat is het geheim van mi vara eile, mi schip eile. A 19, dat betekent de bara ne dat. Hij schiep het licht van de Chassadim. Lenehura de Chokma. Voor, de, voor het licht van de Chokma. Weet labes dabeda. En het ene werd ingebed in de andere. Dus de, de Chokma werd ingebet in de Chassadim. We salik besmaila. En die steeg op. En die kwam steeg op in de naam. In de hogere naam, Dus in de Namen Elohim. Zoals in de A bij uh, so de En dan is er alle, de hele volmachtigheid is dan van de nuqua, is mm. nu klar. Nu de nuqua ontvangt alles wat ze nodig heeft. 22. Vise amro. Kan. Dubbelkent. Mi lo olijde velo 32. Apik e, Tmirin Lesine. Afalpide hulgu -hul havu 24. E, Tmirin be de heino kanal. De Afal gav de kwar נפיק הנקודה מגו מחשבה למקומה למלכות והייתה לגליפו דחד ציורה קודש קודש קדשים כי חזרו ובינה וזון דקילים we gar de orod. 28 We im kol Kula tmira be. We ode nisharim Eile. Negenentwintig. Ami, amik, amik, Vesatim, Bishma. Mita am shehem. Einam jeholim le kabel. Hij raadt toch maar Oké, okay, punt. 22. We amrokan. En dat is wat hij hier zegt. Hier in de zogenaamde. Dubbele punt. Mi, lo mi, de naam mi. En hij bedoelt hier. is een beetje vreemd in deze. In, dit, in, de, in deze ma, maar, maar. In deze hier. In dat hij een beetje zo so doet dat we kunnen dan vergissen ons ja over welke mi heeft hij mi heeft hij vorige keer gezegd dat dit ab, bij Abou Ima is ja de hogere Ima en hier bedoelt hij dan mi van Jisut uh, ja we zijn ro kan en dat is wat hij he zegt hier mi lo oli dus mi de naam mi van de dus van de daar waar de malgoed komt te staan in de Jersood. Lo, olit Brengt niet voort. Letterlijk, baart niet. We lo, 23, apik, temirin, lezine. En brengt niet uit uh, de, uh, de verborgen. Degene die verborgen zijn, dus de verborgen. Uh, aspecten, de verborgen dingen die in haar zijn, uh, naar, hun, naar hun soort, dus zoals hemelscharen, zoals we dat noemen, zielen, etc. Engelen, dat zij brengt zij niet vo voort, zij brengt zij niet uit naar hun uh, soorten, naar hun de malgoed brengt ze dat niet. Malgoed, die steekt op naar de Twona. En dat is Mi, de plaats Mi. Dat zij brengt, dat kan die verborgen uh, krachten die in haar, in haar zijn, kan zij nog niet uit laten komen. Nou kan niet, uh, ver, niet, laten, niet kan zij nog niet laten verschijnen. Want zij heeft nog geen kracht omdat dat te doen. Pas wanneer zij bij Aboeima komt, dan krijgt ze die Chassadim en chokma samen. Afvalgave, ondanks het feit. De Kulhu Havu 24 te meer inbouw, ondanks het feit, dat allemaal zijn ze in haar verborgen. Wie is dat? Alle krachten, alle hele biya, ja, alles wat in die biya is, wat moet uitkomen. Engelen, Serafiemen, Serafiemen, alles wat uh, onder haar is. De Hainu kanal, dat wil zeggen, zoals so boven gezegd werd. De gaf dat ondanks het feit. De kwar 25 Napik hanekuda megko machashava, let op, dat ondanks het feit, dat dat de punt is al uitgekomen, uit, ja, uit, de, van het, van, van die, uit de gedachte, le me koma, le goed, naar haar plaats, naar de mal goed. Dat wil zeggen, het is, was katnoot, no, kat ja? En nu de mal goed, de punt, die komt, ja, herinner je nog, de punt, die komt nu uit de gedachte, uit de plaats, in de chogma, die komt uit, die komt uit naar haar eigen plaats, ja, naar de malchut, Dus die wordt gadloed. Dus die, duidelijk, het is altijd bij de, wanneer het, kijk, daar komt hij in de gadloed. Kijk, eerst is het zo, moet je zo zien. Eerst is het altijd zo dat de malchut stijgt op, via de rechterlijn, naar de gogma, ja, naar de plaats waar de Nikweinheim, de, de opening van de ogen. Dat is via de rechterkant, katnud Gad, wordt gemaakt via de rechterkant. Oké, okay. onthoud het goed. Dus de Malchut stijgt op via de rechterkant, dat is ook, doen wij ook op dezelfde manier. Dus de, Gadlu, de Malchut komt naar de Gogma. Dus eigenlijk overal waar de, naar de Bina, zeggen dat, in plaats van de Bina. En daardoor maakt hij zichzelf klein. Ja? De hele bedoeling is om eerst, eerst zichzelf klein te maken. En daarna kreeg ze dan krachten, et cetera. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kreeg ze dan van die bananen, natuurlijk, licht, et cetera. Nee, dat is allemaal rechterkant. Alle katnoten is altijd, wordt aan de rechterkant gemaakt. Daarna vervolgens, dus de lichten, wanneer katnoten is, dan de lichten gaar, echt echte gogma, wordt eruit geperst, omhoog. Ja, of niet? Blijft alleen in de traptreden dan in de, rechter, aan de, rechter, in de rechterlijn, blijft alleen maar gogma van de kilim. En de lichte nefes roog van de, van, van lichten alleen maar nefes en roog. ja. En dan de volgende stap is dat die nu gaat die mal goed via de linker, linker, linkerlijn. Gaat ze nu, gaat natuurlijk, als ze maar goed komt, omhoog. Dan zit overal, is het, uh, over de hele lengte, is het natuurlijk, die maar goed uh, staat natuurlijk overal dan in de, in de ogen van de gogma. Hè, in plaats van, maar daarna, gaat via de linkerlijn, komt er um, licht ook weer door de, vol, de volgende natuurlijk, door de volgende portie van man, zomaar gaat niets gebeuren, dus komt nog extra man, stel dat er extra man komt daarna, en dan, de, dan gaat het omhoog, via die, tot één tot sof, en dan keert het terug, en gaat het, het licht van ab, sag, van de gogma, en bina van de, van de ak, Adam Kadmon dicht, pusht dan dat licht en die geeft dan aan uh, overeenkomstige madden, overeenkomstige uh, mannelijke kracht, man, man en ma, madden, ja, mannelijke wateren als het ware van boven, waardoor die maalgoed wordt aan de linkerkant gepoest dat zij komt weer naar haar eigen plaats, naar de maalgoed. En als de maalgoed komt naar haar eigen plaats, dan is er vijf kilometer. Ja, en dan vijf kilim betekent, en dan, dat licht komt van boven, van dit, het licht gochma. En dat licht gochma, die komt dan via de, via de, via de bina, want de bina steekt op dan naar naar Argentin, als gevolg van dat, van die man, opbrengen van de man, alles komt, gewoon horen ze alleen horen, gewoon. En dan zakt die, die, die maalgoedzaak dan van de uh, van de plaats waar zij stond onder de Chogma, Kli en dat zak naar de malchut, en dan hebben we vijf lichten de hele zeggen, hoogma hebben we. aan de linkerkant komt dan de Chogma. en dat is dan de Gadloed van de Chogma. maar die gogma malchut, kan niet ervaren hè? want in Pin kan ze wel ervaren worden maar malchut kan ze niet kan het niet ervaren dat is wat hij ons vertelt de afval gaf, 24, na de, na de tweede komma. dat ondanks het feit de kwaar, dat de kwaar, 25, napika, nekuda, migoma, gashava, dat de nekuda, oftewel die mal goed, die zichzelf als, als, als punt heeft gemaakt door het opstegen naar de chogma, dus dat is het, dat ondanks het feit dat de nekuda, oftewel de punt, uitkwam al uitgekomen was, Migo Magashava, van die gedachte, de gedachte, de plaats waar zij stond, is, was het gedachte Machashava. Limekoma, koma, naar haar eigen plaats, Malchud, ja in het hoofd, kwam zij dan, naar haar eigen plaats, naar de Malchut, dus in het hoofd hebben we ook vijf sferot. en zij stond in de, onder de chogma, en eh, naast de Gochma, aan de linkerkant, en zij daalde af, naar de Malchut. Dus in, ondanks het feit dat zij staat nu op haar eigen plaats, als het ware dan volmaaktheid, dan moet het dan het licht van de volmaaktheid komen. 26. Waheita lege lee. Waheita lege lee. Waheita lege lee. Waheita lege lee. Waheita zij lee. Uh, geworden tot lee. Uh, tehats als een beeld kreeg ze dan als het ware de in, in in de vorm van quadiscadition Kodish Kodish, in de vorm van de heilige der heiligen oftewel de heilige der heiligen betekent dat gar van lichten kan al binnenkomen dus het licht kan binnenkomen heilige der heiligen betekent dat het licht maken kan komen dat is ook een van de, dat is dan de, hey, de geweldige, dat is de reden dan dat, dat ook de hoge priester in de tempel, men begrijpt absoluut niet wat het, wat het echte ware dienst is, daar was natuurlijk een ware dienst in, in, in, in Jeruzalem. alleen daar was het dienst, de rest is alleen maar een zinnebeeld. maar daar was het echt dienst, wat, dat, daar, moest, daar was ook een uh, Kodesh kadishin, was ook een heilige der heilige plaats, heilige der heilige in de tempel zelf was een heilige der heiligen waarbij uh, alleen de hoge priester mocht op een bepaalde gezette tijde komen. Daar en daar moet je, dat moest hij zichzelf zo voorbereiden, gigantisch voorbereiden dat al die astronauten kijk nou hoe moesten zij hard werken, maar hier is het geestelijk, is hier is veel hoger. Veel krachtiger, miljardenmaal krachtigere uh, uh, golflengtes. Ja? En die frequenties. En de drukte die hij moest uh, verdragen. En hij moest dat zo doen. Die Net zoals de Noekwa, moest hij het ook hetzelfde doen. Hij moest ook de Gadluut hebben. Ja? Gadluut, de grote toestand. Waarbij, maar dan wel die gogma met het. Met, met Chokma in de Chassadim, dat moest hij dat zichzelf door allerlei meditaties, etc. Hij moest zich verbinden dan met Chassadim en met de Chokma. Hij moest wel optrekken naar die Ababweima. En dat moest hij dan bekleiden, die Malchut. Die Malchut die doet, hij, hij is dan de drager. Hij, van hem, hij trekt het. Die hoge priester, die hij als het ware stimuleerde door zijn man, gebed en allerlei andere dingen. Hij bracht die Nukwa ertoe dat zij samen met de Ziran Pin steeg op die twee opstegingen. Maakt. Duidelijk, natuurlijk, de malgoed zelf heeft zelf uit zichzelf geen beweging. Alleen, alleen de mens kan het bewegen, die malgoed, om daar naartoe op te steken. Dat moest hij doen. En dan verkreeg men die, die Kodesh kodeshin. Kodesh kodeshin is heilige der heilige, betekent die Chogma die gochma, die, die, die, die dan de malgoed ontvangt, in, in de aboehima, waarbij zij kan dat geven aan, aan haar, aan de zielen en aan alle, alles wat leeft onder haar, dus bia, et cetera, et cetera. En hij moest het brengen naar deze wereld, niemand anders kon daar op die dag. We ik een hele portie voor een hele jaar. En daarom moest hij dan zichzelf zo opmaken. En dan moest hij dan hier op aarde precies dezelfde dingen doen. En daar alles natuurlijk stond op de heilige der Heiligen. Alles stond natuurlijk, alle afmetingen. alles was, als het ware gemaakt, naar het beeld zoals Moshe had gezien op de berg in zijn geest. Had hij het gezien en hij moest het opbouwen hier op aarde met Bezalel, met die, zijn bouwmeester. Ook moesten zij opbouwen, precies nabootsen dat hoe dat, precies, met al die krachten, met al die huiden, die huiden moesten zijn, ook in een speciale speciale uh, en, en, de, en de hout was speciale hout, schikkim en alles, wat bestaat niet meer, allang bestaat niet meer, want samen met het, met het vernietigen van de tempel natuurlijk ook bepaalde zeer ijdele houtsoorten en de huid, huidsoorten ook verdwijnen uit de aarde, Duidelijk. Van de, door de mens, alles. En dan moest je dan komen in die heilige der heiligen. En uh, erg weinigen kwamen eruit. Zo so is het. Moet je zo zien, dat is de dienst. Zie wat voor dienst is dat? En niemand, niemand wist wel zeker dat hij dan. Het is veel meer, veel enorm veel meer zekerheid als iemand nu in de, met zo'n shuttle, weet ik veel die gaat dan de, de ruimte in, de, nou die gaat daar de ruimte uit, het is allemaal net zoals de ruimte, dat is net zo, uh, een beetje zo, nou, so, alles materieel. Maar hier moest je dat, dat op die manier komen daar naartoe. En daar waren dan door al die, die uh, hoe dat, al die huiden, die waren zo met elkaar, zo in zo'n vorm gemaakt, dat daar was ook een geweldige, zo zoals in de gewone, onze taal, kunnen we dat zeggen, een statische elektriciteit, ja, een soort statische elektriciteit, dat is natuurlijk iets anders dan geestelijke krachten waren daar, door die, al die combinaties van die huiden, et cetera, et cetera, natuurlijk is het niets materieels, maar ook ook materieel was het daar zo, dat ook door die combinaties, omdat hij heeft gemaakt, naar beeld van hoe, wat hij zag, naar krachten, dat iemand, als iemand niet voorbereid was, en had nog met materiële zaken te maken hebben, van binnen, was nog verbonden, lager was ingesteld, dan kreeg hij dan als het ware zo'n elektrische lading, laten we zeggen, zo eenvoudig, waarbij hij gewoon dood viel. En als hij zich volledig had ingesteld, waarbij hij had, moest helemaal via de middelste lijn zichzelf instellen, dat is geen mensenwerk wat hij deed. Dan dan iedereen zag wel, als hij van de kodeshim van de heilige de heilige eruit kwam. Iedereen zag natuurlijk, daar te applaudisseren natuurlijk. Natuurlijk, van binnen natuurlijk. Want iedereen zag dan, dat het gebed, dat ook, ook voor het hele jaar, want zij hadden dat op de, op de grote verzoensdag, Job Kippur, was ook de dag daarvoor. Dan iedereen zag, ah, de gemeente... De gemeente van, de, van, de, van God is vergeven. En ook de hele wereld was vergeven dan. En dan de hele wereld voor dit jaar, dat komende jaar, was dan zegeningen kwamen, etcetera cetera. Of zo. Dan wist men dat wel, dat het dat was een zijn. Niet, niet een wishful thinking of van ja, ik heb wel licht gezien. Ja, duidelijk. En dan kon hij, dan kwam hij eruit helemaal uh, levend en heel. Daarom wordt het ook gezegd. Geen vlees kan mij zien en blijven bestaan. Ja, blijven leven. Wat betekent dat? Geen vlees. Zo vertelt het. Geen vlees, maar wel een mens als die zich instelt op die gogma, op die manier zoals die is, als we dan via de middelste leen dat doen, dan kunnen we wel de schepper zien. Maar hoe? Hoe? Moshe had hem ook gezegd. Moshe had gevraagd. Hoe kan ik uw glorie zien? Hij zegt. Jij kan alleen mijn achterkant zien. Wat betekent achterkant? Niet gadluut de gadluut. Waarbij alleen maar chokma van de rechterkant. Chokma. Nee. Alleen maar de wak de zestinden van de Gadloet, de zestienden van de gadlut Alleen maar, en dat is dus onderste kant dus, de alleen de benazeren binnen maalhoed van de Gadloet. Maar ja, of alleen maar de, sorry, wak van de gadlut en niet de gar van de Gadloet. Dus alleen de zestienden van de gadlut met de Hasidim, oh, dat is wel daarin kan je mij zien.